Drie uur. Jobboot met het NOS-journaal. De situatie op de rampplek in het oosten van Oekraïne is minder stabiel dan gehoopt. Dat zei premier Rutte na afloop van de ministerraad. Volgens hem kan de repatriëringsmissie daarom nog niet terug... naar het gebied waar vlucht MH17 is neergestort. De afgelopen week waren er over en weer beschietingen... waardoor medewerkers van de OVSE in gevaar zijn gekomen. Volgens de premier is het nu nog niet verantwoord om terug te keren naar de rampplek. Australië en Maleisië, de andere landen met veel slachtoffers van vlucht... MH17 denken daar ook zo over. De vergunning van een groot prostitutiebedrijf op de Wallen in Amsterdam wordt niet verlengd. Dat heeft burgemeester Van der Laan besloten, omdat er achter de 40 ramen van de exploitant vrouwen hebben gewerkt die slachtoffer zijn van mensenhandel of uitbuiting. Begin december neemt de gemeente een definitief besluit over de vergunning. Een op de drie ontvangers van kinderopvangtoeslag moet geld terugbetalen aan de Belastingdienst. Volgens staatssecretaris Wiebes gaat het in sommige gevallen om tienduizenden euro's. Tussen 2009 en 2012 hebben honderdduizenden huishoudens meer kinderopvangtoeslag ontvangen dan waarop ze recht hadden. In de meeste gevallen is er geen sprake van opzet. De Belastingdienst probeert dat geld terug te vorderen, maar houdt er rekening mee dat 60 miljoen euro niet meer kan worden geïnd. Staatssecretaris Wiebes wil het systeem van de kinderopvangtoeslag veranderen. Om fraude te voorkomen. Op het EK voetbal in 2020 is Amsterdam een van de 13 speelsteden. In de arena worden drie groepswedstrijden en een wedstrijd in de achtste finale gespeeld. Engeland krijgt in 2020 de belangrijkste duels. Zowel de halve finales als de finale worden gespeeld op Wembley in Londen. Het EK van 2020 wordt vanwege het jubileum van de Europese voetbalbond UEFA in 13 verschillende steden in heel Europa gespeeld. Waaronder München, Sint-Petersburg, Rome en Baku in Azerbeidzjan. En dan het weer, overwegend zonnig, maar in het oosten en noordoosten ook kans op een bui mogelijk met onweer. Temperatuur vandaag 21 tot 24 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort over 10 kilometer vielen rijden tussen Laren en Amersfoort Noord. De naslip van een ongeluk. A29 Bergen op Rotterdam voor de afrit Oud-Beijerland 3 kilometer. Daar is technisch onderzoek naar een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 of man and wife What a mess we made So long ago You were my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 Doing shots I wondered if you'd stay the night You just took my hand internet zfm zfm maak ze luisterbaar van de zon schijnt dus pak je radio, breng het en zet hem op 106.9 106.9 yeah. zfm Zf 24 uur per dag hete zomerhit just so right as we dance by the moonlight can't you see On the back, just wanna say I'll give more, but you're just. A You don't know your past, you don't know